11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De omstreden moslimgeleerde Haytam al-Haddad mag naar Nederland komen. Minister opstelte zegt dat hij alle mogelijkheden heeft onderzocht... om dat te voorkomen, maar dat hij geen kans ziet om hem tegen te houden. Aladad is lid van een Britse sharia-rechtbank... en zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over joden, christenen en vrouwen. Een Kamermeerderheid zei gisteren dat hem de toegang tot Nederland moet worden ontzegd. Opstelte noemt de uitspraken van de geleerde verwerpelijk... Maar volgens Europese regels kan een EU-burger alleen de toegang worden geweigerd... als hij een actueel, werkelijk en ernstig gevaar vormt... voor een fundamenteel belang van de samenleving. En dat is volgens de minister niet aan de orde. Het Openbaar Ministerie in de Duitse stad Hannover... wil een strafrechtelijk onderzoek instellen tegen bondspresident Wolf. Het heeft daarom een verzoek ingediend bij het Duitse parlement... om de immuniteit van Wolf op te heffen. Het OM in Hannover, in de deelstaat neder heeft heeft nieuwe aanwijzingen dat Wolf gunsten van bevriende ondernemers heeft aangenomen. Wolf kwam al eerder in opspraak, onder meer omdat hij met zijn vrouw een gunstige hypotheeklening had gekregen van een bevriend echtpaar. Toen een krant dit wilde publiceren, zou hij hebben geprobeerd het verhaal met intimiderende telefoontjes uit het nieuws te houden. Ook zou hij dankzij zijn relaties goedkoop vakantie hebben kunnen vieren. De affaires hebben betrekking op de periode waarin Wolf premier van de deelstaat neder was. De hele PvdA-fractie steunt Job Cohen als leider. Volgens Cohen is dat een van de uitkomsten van de fractievergadering van vanavond. Die vergadering stond al gepland, maar kreeg door een interview met Cohen en Spekman in Trouw een extra lading. In Trouw zeiden er twee dat er grote overeenkomsten zijn met de uitgangspunten van de SP. Kamerlid Timmermans zei erop in een e-mail dat hij zich niet thuis voelt bij een PvdA die richting SP Light gaat. Cohen bevestigde dat het interview aan de orde is geweest in de vergadering. De Nigeriaan die op kerstavond 2009 in de buurt van Detroit... een vliegtuig wilde opblazen, heeft levenslang gekregen. De man had een bom verstopt in zijn onderbroek, maar die ging niet af. De 25-jarige Nigeriaan vloog op 24 december 2009 via Amsterdam naar Detroit. Kort voor de landing probeerde hij de bom tot ontploffing te brengen... maar dit mislukte. De medepassagiers hoorden een knal en grepen in. Het initiatief daarvoor kwam van de Nederlandse passagier Jasper Schuringa. De man had in oktober schuld bekend. Hij had zich laten inspireren door een Amerikaanse al qaeda leider die in Jemen verbleef. Die werd vorig jaar gedood bij een Amerikaanse drone-aanval. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... heeft met grote meerderheid ingestemd met een resolutie over Syrië. De uitslag was 137 stemmen voor en 12 tegen. Onder meer Rusland en China stemden tegen. Ook een resolutie over Syrië onlangs in de Veiligheidsraad... werd tegengehouden door Rusland en China... In beide resoluties stond dat president Assad een einde moet maken aan het geweld en de macht moet overdragen. Rusland kondigde al voor de stemming van vanavond in de algemene vergadering aan tegen te stemmen. Moskou vindt de resolutie te eenzijdig gericht tegen het Syrische regime. De stemming in de algemene vergadering is niet bindend, maar tegenstanders van Assad hopen dat de uitslag de druk op de president zal verhogen. In Kinderdijk is een molenaar bij een bedrijfsongeluk omgekomen. Het is een man van 47. Een andere molenaar in Kinderdijk zag de deuren van de molen vanmiddag openstaan... terwijl die normaal altijd dicht zijn. Toen hij ging kijken zag hij het lichaam van zijn dorpsgenoot. Het onderzoek is gebleken dat de molenaar vermoedelijk gisteravond is overleden... bij een bedrijfsongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Man werd gevonden bij het scheprad, het rad onderaan de molen bij het water. De molens in de Kinderdijk staan vanwege de dood van de man in de rouwstand. Daarbij staat een van de wieken net iets voorbij het laagste punt. In de Verenigde Staten worden steeds meer huwelijken gesloten... tussen mensen van verschillende bevolkingsgroepen. In 2010 was 8,4 procent van het aantal getrouwde echtparen... van gemengde etnische afkomst... In 1980 was dat nog 3,2%. Dat staat in cijfers van het Pew Research Center. De Amerikaanse denktank verdiept zich in opinies, trends en thema's waarmee de bevolking in de VS en de rest van de wereld zich bezighoudt. Amerikanen van Aziatische afkomst maken het vaakste deel uit van een gemengd huwelijk. PSV heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Trasbonspoor. In Turkije scoorde Matas en Toivonen de doelpunten voor de Eindhovenaren ook FC Twente deed goede zaken. De ploeg won de uitwedstrijd tegen Steauw Boekarest met 1-0. Eerder op de avond verloor Ajax thuis met 2-0 van Manchester United. En AZ versloeg in eigen huis Anderlecht met 1-0. Het weer. Vannacht is het overal bewolkt en volgt vanuit het noorden wat regen. Morgen overdag is het zwaar bewolkt en valt er soms wat motregen. De die ligt rond een graad of acht. Ook zaterdag nog aan de zachte kant, met op sommige plaatsen zelfs 10 graden... maar zondag beduidend frisser en een enkele winterse bui. Tot zover het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. De A15 Gorkum richting Nijmegen. daar is een technisch, een, uh, technisch onderzoek naar een ongeluk. Daardoor staat er tussen Tiel en Echtel, twee kilometer, is de weg dicht. Die weg die gaat waarschijnlijk rond half twaalf weer open. Tot die tijd kunt u beter omrijden via het knooppunt DEL...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 Binnen zit Pieter van der Wielen. Van mij mag iedereen in discussie met imam El Haddad. Zelfs als die haat zaait. Al betwijfel ik wel of er na afloop van zijn discussie... een gemeenschappelijke verklaring uit zal rollen. Vol punten van overeenstemming. Weet u, iedereen leeft toch in zijn eigen werkelijkheid. En hoe leg je een vis nou uit dat er een oceaan is? goedenavond en welkom bij het oog. Net nu de coalitie scheuren begint te vertonen... weet de Partij van de Arbeid vandaag alle aandacht op zich te vestigen. Want ook daar was ruzie. Althans, daar leek het op. Dus alle journalisten die kwamen erop af als vliegen op stroop. Ook onze verslaggever, die u straks hoort, in Den Haag vandaag. Het is een jaar geleden dat in Libië de opstand tegen kolonel Gaddafi begon. Gerbert van der A, die is in Libië voor de verjaardag van de opstand... Columbine, de plaatsnaam die sinds 20 april 1999 in ons geheugen gegrift staat. Dat was de dag dat tieners Eric Harris en Dylan Klebold een bloedbad aanrichtten op hun high school. Schrijver Tim K.B. verdiepte zich vijf jaar lang in die slachting. Waarom en wat heeft het hem geleerd? Dat vraag ik hem zo meteen. En om vijf voor twaalf, wat zegt het als ook de spelers van de tegenpartij onderling gaan vechten om een shirtje van topscorder Lionel Messi? Maar eerst het nieuws van. Donderdag, 16 februari. Geert Wilders heeft het gehad. Ik begin me ook een beetje te irriteren aan het CDA, moet ik u eerlijk zeggen. Uh, vorige week de heer Verhagen in uh, een ochtendkrant. Uh, gisteren de heer Verhagen uh, met een of andere speech. Het moet gezegd, voor drie partijen die radio hebben afgesproken... over de bezuinigingsonderhandelingen, zijn er twee toch best luidruchtig. Wilders heeft een punt. Maxime Verhagen liet in een krant optekenen waar wat hem betreft de prioriteiten liggen. En gisteren herhaalde hij dat nog een keer voor publiek. De arbeidsmarkt. De woningmarkt. De zorg. En dus voelt Wilder zich ook niet meer gebonden door de tijdelijke Omerta. Hij maakte nog eens duidelijk waar wat hem betreft nog geld te halen valt. Alles is bespreekbaar. Alleen niets is bespreekbaar... als we niet ook vos gaan snijden in de ontwikkelingshulp. U hoorde het goed. Alles is bespreekbaar. Daar zou dus ook de hypotheekrente onder moeten vallen. Terwijl de PVV-leider vorig jaar nog zo stellig was. Handen af van de hypotheekrente aftrekken. En voor het overige jaar zullen we volgend jaar moeten zien... Uh, of. Uh, hoeveel en op wat voor manier uh, er uh, bezuinigd zal moeten worden. Onder druk wordt blijkbaar ook bij de PVV alles vloeibaar. Want zo stellig was die vanmiddag niet meer. Ik heb ook gezegd dat alles bespreekbaar is aan de onderhandelingstafel. Dat geldt ook voor het CDA en de VVD. Anders kan je niet gaan onderhandelen. Verhagen liet zich niet uit de tent lokken... want ineens was daar weer die radiostilte. Ik ga de discussie in maart in het Catshuis voeren... en dan zult u de uitkomst vanzelf voeren. Dank Gelukkig voor hen is de PvdA altijd bereid de aandacht af te leiden. Fractievoorzitter Job Cohen en Hans Spekman gaven namelijk een interview aan Trouw. Daarin kwam de partij over als een soort SP-light. En dat schoot Kamerlid Frans Timmermans in het verkeerde keelgat. Hij stuurde een boze mail en een cc'tje daarvan kwam toevalligerwijs bij de NOS terecht. Tijd voor damage control. Ik heb had Frans Timmermans erover gesproken. Hij heeft mij gezegd van uh, luister eens wij zijn het erover eens over de lijn. Uh, en uh, dat, zo moet het ook. Cohen vindt het dus geen probleem. En Timmermans probeerde op verschillende tv-kanalen uit te leggen... dat er ook helemaal geen probleem is. Mijn bedoeling was om intern uh, de zaak eens even flink puntjes op de i te zetten. Om dat is gelukt. Met elkaar, ja, uh, uh, en ook extern. En dat was niet mijn bedoeling. <laughs> Toch vergadert de fractie op dit moment nog over de ontstaande situatie. Daarover hoort u straks meer van politiek verslaggever Joost Vullings. En wat deed dan premier Rutte vandaag? Nou, precies wat hij de afgelopen dagen deed. Aan andere mensen uitleggen dat het PVV-meldpunt voor Oost- en Midden-Europeanen... toch echt geen fiat van de regering heeft. Dit keer moest hij het uitleggen aan de Tsjechische premier. Europa heeft vanaf dag één een antwoord van mij gekregen. Namelijk dat deze website niet van... ...de Nederlandse regering is, maar afkomstig is van een politieke uh, partij. En binnenkort mag Rutte dat nog een keer herhalen voor het Europees Parlement. Dat heeft hem namelijk ook gevraagd om tekst en uitleg. Ondertussen maakte staatssecretaris Bleker van Landbouw ook al geen vrienden in Brussel. Hij sprak met eurocommissaris Potocnik van Milieu over de Hetwiegenpolder. En hij had er zin in. fantastische avond gehad gisteravond in Koodwijkenbroek. 350 boeren en burgers die met moed hebben ingesproken van uh, kom op. Maar de boeren in Kootwijkerbroek zullen nog teleurgesteld worden... want Bleker kon de eurocommissaris niet overtuigen van zijn standpunt. Brussel dreigde naar de rechter te stappen als Nederland de dijken niet doorsteekt... of met een andere, betere oplossing komt. We gaan in de laatste fase in van een intensieve discussie met de eurocommissaris... en kijken of we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. En die laatste fase mag een week duren, want dan wil Europa antwoord. De minister van Veiligheid en Justitie had ook een harde noot te kraken vandaag. Hij moest besluiten of een islamitische rechtsgeleerde wel of niet naar Nederland mag komen. En Ivo opstelte is eruit. Sheikh Hatam al Haddad is welkom, nu maar hopen dat er geen vrouwen in de zaal zitten. Want zoals bleek vanavond in Nieuwsuur, als ze niet decent gekleed zijn, dan praat hij liever per satelliet. Als ik in de studio met een vrouw, weet ik niet wat vrouwen interviewers dat was nieuws vandaag op radio en tv ja, de sharia-geleerde Haifam El Haddad mag dus naar Nederland komen, heeft minister Opstelte gezegd. En zijn uitspraken over joden en vrouwen zijn dus geen reden om hem te weigeren. En dus kan hij morgen in de Bali in debat. Goedenavond, Tovik Dibi, Kamerlid van GroenLinks. Klopt het dat u met hem in debat gaat? Dat klopt. En gaat u het doen? Ik ga dat zeker doen. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind om... Um... Individuen met dit soort opvattingen niet te weren, maar uh, weerwoord te geven. De opvattingen die die man verkondigt, die verdwijnen niet door hem te verbieden naar Nederland te komen of door een debat af te lasten. Uh, die zullen alleen maar veranderen, misschien wel nooit, wanneer hij geconfronteerd wordt met andere opvattingen. Dat is het hele doel van de open en vrije samenleving, dat, dat dingen met elkaar botsen en hopelijk uh, verandert er dan iets of komt, is er sprake van vooruitgang ja, dat is waarom ik het belangrijk vind om dit te doen. Wat verwacht u? Wat voor discussie denkt u dat er zich gaat uh, ontspinnen? Nou, mijn ervaring uh, met discussies met mensen die totaal andere opvattingen hebben... ik heb een tijd geleden het initiatief genomen om met PVV-stemmers te gaan praten... Um, is dat, dat je toch dichter bij elkaar staat vaak dan je denkt. Dat er veel meer nuance ligt in standpunten dan van tevoren, van tevoren bekend. Maar ook soms dat um, je ruzie kan maken... En boos kan worden en kan denken, hoe kan iemand in hemelsnaam zo iets denken? Want, en dan want, nog eens... Laten we even wat uitspraken uh, van uh, El Haddad erbij halen. Ja. Hij vindt dat uh, Osama Bin Laden een martelaar is. Hij vindt dat uh, joden vijanden van God zijn. Dat ze verwant zijn aan, aan varkens. D daar zit toch vrij weinig ruimte voor discussie in, lijkt me. En dat zijn weerzienwekkende, zelfs wel walgelijke standpunten. Maar ze zijn niet exclusief van deze meneer. Er zijn heel veel mensen die Osama Bin Laden een martelaar vinden. Er zijn heel veel mensen die um, door het uh, Palestina-Israël-conflict. hele heftige standpunten hebben over Israël, maar ook over Joden. Eerder uh, was u in de Bali toen jonge moslims een debat verstoorden. U speelde ja. daar naar verluidt een heldhaftige rol in. Wat verwacht u morgen? Bent u niet bang dat het uit de klauw loopt? Nee, kijk, de groep die in de Bali vorige keer het debat verstoorde, Sharia voor Belgium die was niet bereid tot debat. Die kwam alleen maar het debat verstoren. Ik vind het nog steeds heel moeilijk om te accepteren... dat mensen het debat op die manier niet aandurven, een volwassen debat. Um, deze meneer wil wel het debat zoeken. Wil wel zijn argumenten op tafel leggen. Aan ons is het om onze argument op tafel te leggen. En waarom? Kijk, in die hele pre-Fortuin tijdperk... de reden waarom een PCV zo groot is geworden... is omdat veel mensen het gevoel hadden dat... Heel veel dingen heel lang niet gezegd konden worden. Eh, dit, is, dit is hetzelfde soort mechanisme. Dus er Motting... moeten geen taboes zijn. Mensen uh, moeten een podium krijgen. En het debat moet niet geschuwd worden. Tofik Dibi, veel succes. Dank u wel. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al ingezien en samengevat door Ewout de Jong. Ja, veel kranten borduren nog even voort op de richtingenstrijd in de PvdA. Later meer daarover. Maar Trouw heeft ook aandacht voor de groeiende klandizie van de voedselbanken. Het afgelopen jaar is de clientele van de voedselbank met 20 toegenomen. Vorig jaar januari kwamen er 20.000 mensen naar de voedselbank. Een jaar later, vorige maand dus, stond de teller op 24.000. De Voedselbank is, voor wie het nog niet weet, een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan de mensen die daar te arm voor zijn. Vrijwilligers van de instelling vrezen met het oog op de crisis dat ook het komende jaar steeds meer mensen op de liefdadigheid van de Voedselbank zullen zijn aangewezen. De eurocrisis, de recessie en de bezuinigingen zijn de belangrijkste oorzaken van de explosieve groei. Zelfstandigen krijgen geen opdrachten meer en mensen gaan failliet of worden werkloos in plaats van dat armen worden gemotiveerd zichzelf te redden. Donkere wolken pakken zich samen boven de Nederlandse economie, staat in de Telegraaf. Zelfs de flexibele Nederlandse arbeidsmarkt kan zich volgens de krant niet onttrekken... aan de negatieve invloed van de Europese schuldencrisis. Het vacatureaanbod is al weken laag en de werkloosheid is inmiddels opgelopen tot 6 procent. Uitkeringsinstantie UWV heeft in de eerste maand niet minder dan 56.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. De uitzendbranche, meestal een goede graadmeter voor de economische ontwikkelingen... merkte ook dat de groei in Nederland en de rest van Europa afvlakt. Maar uitzendconcern Randstad weigert uitspraken te doen over de toekomst. De economische ontwikkelingen zijn op dit moment te moeilijk te voorspellen. Zeker 100 huisartsen voeren naast hun reguliere werk... ook botoxbehandelingen uit en andere cosmetische ingrepen, schrijft Metro. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is daar niet zo gelukkig mee. Botoxen is niet zomaar te leren met een enkele cursus of wat bijscholing... zegt de vereniging. De huisartsen vinden dat de behandeling valt onder de kleine chirurgische ingrepen... die ze mogen uitvoeren. Een paar prikjes tegen de rimpels is volgens hen goed te vergelijken... met het weghalen van wratten of spathaderen. Daarnaast, ook belangrijk, het levert geld op, rimpels weghalen... Halen in het voorhoofd kost zo om en de 200 euro. Zwitserland wil het heelal gaan opruimen. Met dat nieuws komt de Volkskrant morgen. Nou ja, het heelal is een wat ruim begrip. Het gaat om de nabije omgeving van onze eigen planeet. Want rond planeet Aarde zweeft ontzettend veel ruimtepuin. Rommel die de ruimtevaart daar heeft achtergelaten. Rond de Aarde draaien 16.000 brokstukken van 10 centimeter en groter. Het zijn kapotte satellieten, rakettrappen, verloren stukken gereedschap. En daar zitten dus nog niet eens alle verloren boutjes en moeren bij. En Zwitserland heeft nu het plan opgevat om die rommel op te ruimen. Ruimtepuin is gevaarlijk. Het zweeft doorgaans rond met een snelheid van ruim 45.000 kilometer per uur. Bij die snelheid kan zelfs een schroefje al gevaarlijk zijn. Vorige maand nog, op vrijdag de 13e nota bene, moest het internationaal ruimtestation ISS naar een hogere baan om een brokstuk ter grootte van een tennisbal te ontwijken. In 2016 wil een Zwitsers onderzoekscentrum een satelliet lanceren, schrijft de Volkskrant. De zonde, niet groter dan een schoenendoos, zal de afgedankte de satellieten met een soort tentakels omarmen en dan naar beneden sleuren. De Zwitsers beginnen overigens met het opruimen van de enige twee satellieten die van henzelf zijn. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson. En laatstgenoemde Mark Ronson, de man achter Amy Winehouse... heeft vandaag een nummer voor de Olympische Spelen in Londen 2012 gelanceerd. Hij is samen met Olympische sporters de studio ingedoken... om sportgeluiden op te nemen, zodat die weer in dat nummer verwerkt konden worden. Binnenkort te zien op tv... Vanwege de campagne van een frisdrankenfabrikant. We gaan het hebben over de Partij van de Arbeid. Want op de dag dat Wilders zegt moeten worden van het CDA... barstte bij de Partij van de Arbeid de bom. Begon allemaal met een interview van partijleider Job Cohen... en partijvoorzitter Hans Peckman in Dagblad Trouw. Kamerlid Frans Timmerman stuurde daarop een boze mail. En die lekte weer uit. Nou ja, de bom gebarst. De politiekredacteur Joost Vullings is in Den Haag. Joost, waar sta je nu en Hoe is het daar? Ik zit uh, maar gewoon uh, in de studio... en er uh, lopen hier uh, ja, via de zender allerlei reacties binnen... van mensen die uit de, de fractie uh, druppelen. En ze zitten nog binnen? Uh, een gedeelte. Maar de reacties die binnenkomen zijn, ja, de reacties als we hebben een goed gesprek gehad. Maar de neuzen staan weer in dezelfde richting. En er is geen ruzie, hè? Dat, dat moest nou, steeds wel gezegd worden. Ja, dat moet wel gezegd worden, dat ja. er geen ruzie is. Maar en dan is... denkt iedereen natuurlijk, want zo werkt het, dat er dus kennelijk ruzie is. Ja, en ik denk ook wel dat, dat er ruzie is. Ik, ik, uh, Wij herinneren ons allemaal het interview van uh, oud-partijvoorzitter Ploemen Eind vorig jaar, die had kritiek op Cohen. Nou, dat leidde ook tot een hè, verhitte fractievergadering. En toen kwamen ze met z'n allen naar beneden... en die bekende trap af bij de partij, partij van de Arbeidsfractie... want ze zitten daar op een zolderkamer en daar mogen we nooit voor de deur staan. Dus ze moeten eerst twee trappetjes af. En toen gingen ja, fractiegenoten, toen Job Cohen naar beneden kwam... letterlijk achter hem staan. Hè. Dat, is, dat heet dan beeldregie in Den Haag... En en de boodschap is, de leider komt naar beneden... en wij als fractie staan achter hem. Nou, een half uur geleden kwam Job Cohen eenzaam en alleen naar beneden... na afloop van de fractie. En toen sprak hij de volgende woorden.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 Nee, ik geef antwoord. En ik, mijn antwoord is precies het antwoord wat ik net wat ik geef. En dat is dat wij hier zitten voor al die mensen in Nederland... die het, die het moeilijk hebben, die middengroepen die het lastig hebben... die het lastig hebben met kinderopvang, Al die terreinen waar wij strijden tegen het kabinet. Dus nou, dat, het het dat, rea dat realiseren wij ons voortdurend. En daarom gaan we mee door onder mijn leiding. Maar is er nou in de fractie ook iemand geweest die zegt... waarom hebben we dat interview nou gegeven en ons zo bij de SP neergezet? Ik heb, ik heb, dat heb ik helemaal niet gedaan. Uh, wat ik gedaan heb is, is duidelijk gemaakt... Waar wij staan als partij, dat heb ik samen gedaan met Hans Pekman. Wij staan links van het midden en, en dat, is, dat vindt ook iedereen. Ja, dat vindt ook iedereen. Kortom, er is geen russie en, nee, uh, ja. en hij is niet geïrriteerd. Nee, en onder mijn leiding zei hij ook nog even heel fel. Dat was wel eventjes opvallend. Maar op, wat mij betreft komt dit heel erg over als een bezweringsformule. Men is er kennelijk wel uitgekomen van... nou ja, laten we maar niet gaan escaleren. En eigenlijk zit er een kabinet waar we tegen zijn... en laten we daar ons op richten. Maar ik heb het gevoel uh, dat men, wie weet, voor vandaag tevreden vrede heeft weten te bewaren, maar dat het eigenlijk weer aftellen is tot, tot, ja, tot het volgende incident. Wat, wat kun je zeggen over de sfeer waarin dit allemaal plaatsvindt? Wat merk je daarvan? Ja, daar, daar merk je eigenlijk heel veel van. Het, het begint eigenlijk al als je gewoon een ronde door de Tweede Kamer heen loopt en je komt uh, de gangen op bij de Partij van de Arbeid dat je gewoon die kamers in kijkt en daar zitten mensen zeg maar, plichtsmatig op een muis te klikken. Daar gaat echt gewoon nul energie van uit. Uh, Neem GroenLinks, ook een partij waarbij het niet lekker loopt. We hebben ook gedoe rond leiderschap, Die Koenhoes missie, die ligt heel gevoelig. Maar toch, als je een Kamerlid spreekt, die zegt... Ja, maar Joost, luister, ik heb een hele leuke motie. Die wordt morgen over gestemd. Dat moet je in de gaten houden. Of ik heb morgen een hele leuke inbreng bij een debat. En wil je daar iets mee? Bij de Partij van de Arbeid is het lusteloos, energieloos. En daarnaast spreek je soms mensen aan... en dan vraag je eigenlijk bijna plichtmatig: hoe gaat het... En daar komt er in één keer een bak ellende over je heen... met verhalen over hoe het in de fractie eraan toe gaat. Ja, en dat beeld is, uh, dat is niet best gewoon. Je noemt het een leiderschapscrisis. Is dat werkelijk wat er aan de hand is? Want uh, dat interview en toen die mail... dan leek het meer op een, een soort richtingenstrijd. Ja, het is eigenlijk een heleboel bij de Partij van de Arbeid aan de hand. Het is natuurlijk een leiderschapscrisis. Ik bedoel, Cohen draait niet lekker. Dat, dat vinden heel veel mensen. En sommige mensen die denken dan, wie weet, iemand anders. En anderen zeggen gewoon volhouden met degene die je hebt. Het is een, een, een discussie rond de koers. Dat was natuurlijk de aanleiding van vandaag. Het interview van Job Cohen en Hans Peckman in Dagblad Trouw. Nou, dat werd door Frans Timmermans uh, geïnterpreteerd als een ruk richting de SP. Nou, dat leek hem geen goed idee. Nou, nee, ze... en Timmermans haalde er ook nog een soort generaal conflict bij. Hij ja. begon ineens over de jongeren, die willen, die willen helemaal niet wat jullie willen. Nee, want in de fractie spelen ook uh, heel veel problemen. Nou goed, dan is Frans Timmermans wel een oud-gediende, maar er zijn ook gewoon jonge kamerleden die hebben ook gewoon weer moeite. En dat gaat dan nog niet eens zozeer over de koers. Maar met oudere kamerleden, mensen die in het kabinet hebben gezeten, die gewoon de, ja, de inzet mi missen om er wat van te maken. Zoals iemand laatst heel cynisch zei, er, er zijn een aantal mensen die verlangen weer naar een dienstauto. Nou ja, kijk, als je dat soort dingen te horen krijgt, dan weet je dat het gewoon uh, niet goed zit. En ze slaan er iedere keer in om te zeggen, nou, vooruit de schouders er maar weer onder. En dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste, Job Cohen is zo'n sympathieke man... dat sommige mensen eigenlijk wel vinden, uh, dit is niet onze goede leider. Maar als mensen je sympathiek vinden, is het natuurlijk heel moeilijk... om iemand gewoon naar huis te sturen. Is dat het echt is het dat ze hem sympathiek vinden? Of ja, is het, dat, het op, dat, dat er gewoon op. geen ander voorradig is? Beide, beide, want je kan natuurlijk zeggen, ik ga iemand wegsturen. Maar dan moet je natuurlijk ook wel in je achterhoofd hebben, uh, ja, wie dan wel... En er zijn een hoop mensen die warm lopen, maar daar zit gelijk het probleem. Dat zijn er dus iets te veel en daar is geen consensus over. En dan kan je natuurlijk wel iemand wegsturen, maar wat haal je dan op de hals? En, en... ze hebben natuurlijk Cohen ook uh, echt naar Den Haag gehaald. Dan, dan kan je hem ook niet zomaar weer wegsturen. Nee, kijk, het is natuurlijk ook: uh, uh, kijk, slechte peilingen, dat gaat natuurlijk bij iedere partij gaat dat doorwerken. En dan krijg je dit soort situaties. En de reflex is heel snel om te, om te fixeren op het leiderschap. En het idee te hebben dat een nieuwe leider de verlossing brengt. Terwijl de problemen natuurlijk veel, veel dieper zitten. En dat beseft iedereen ook. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat men. men wil wel verbetering zien bij Job Cohen. En dat. ja, dat ontbeert. En dat, nu gaan die onderhandelingen ook beginnen over de bezuinigingen. En sommige mensen denken. ja, wat nu als ze er niet uitkomen? En dan moet je de verkiezingen in. Ja, moet je verkiezingen in. En gaan we dan met Job Cohen de verkiezingen in? Of uh, de, de gedoogconstructie uh, klapt. Dus ze gaan op, op zoek naar nieuwe uh, gedoogpartners. Ja, en dat leidt toch tot nervositeit. En dan Kortom, de... ze kunnen nu wel zeggen dat het zo uh, pais en vree is... maar binnenkort barst die bom alsnog. Ja, Jocko, Hen moet echt heel snel iets doen... waardoor iedereen zegt, oké, okay, ik krijg er vertrouwen in. Uh, ze zijn er vanavond kennelijk weer in geslaagd... om de boel binnenboord te houden. Wie weet met de toezeng, we hebben volgende week reces. En laten we maar weer ergens op de hei gaan zitten. Maar nee, dit is gewoon weer aftellen tot het volgende conflict. En de coalitie kan blij zijn, want de aandacht van hun problemen... die zijn mooi uh, afgeleid. Vandaag. Ja, dat is, daar is de P PvdA altijd heel erg goed in. Dat als de, de, de, de spot even niet op zijn gericht staat. En staat het gericht op, op Wilders en Verhagen in de ochtend... die al dagenlang met elkaar via de media aan de weer zijn. En nou, dan moet je als oppositie natuurlijk zeggen... achteroverleunen en laat het maar gebeuren. En slagen ze er toch weer in het spotlicht te verschuiven naar hun eigen fractie. En gaat het dus vanavond in het oog niet over bezuinigingen in de coalitie... maar over de interne strubbelingen bij de Partij van de Arbeid. Joost Vullings, dank je wel. Oh, oh, oh. Lopen. hoe ver moet ik nog? Geen mens hoort dat ik schreeuw wanneer ik schreeuw. Maar desal niet te min, schreeuw ik soms toch. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ik moet ver. since Lenten Damme maakte een opvolger van haar succesvolle Nederlandstalige album Durf Jij. Wederom met teksten van dichter Ilja Leonard Pfeiffer. En dit is de eerste single van dat nieuwe album Verder, Verder. Morgen is het 17 februari, een historische dag in Libië. Dan wordt gevierd dat de opstand begon tegen Muammar Gaddafi. Het Libische volk zal nooit meer hoeven luisteren naar zijn gehate stemgeluid. Journalist Gerbert van der Adi is in Libië. herinneren. die ja, goedenavond. Wat was het historische feit van de 17 februari? Waarmee begon de opstand? Ja, het was een oproep om te gaan, uh, gaan demonstreren tegen Gaddafi. En dat was al weken van tevoren was dat aangekondigd. Natuurlijk, naar aanleiding van uh, Tunesië en uh, Egypte. En uh, ja, de grote vraag was toen of dat, dat ook echt zou gebeuren. En uh, ja, dat bleek uh, ja, boven verwachting veel mensen bleken de angst voor Gaddafi even weg te drukken. En, uh, massaal de straat op te gaan. Heeft die dag al een mooie naam gekregen voor je in de geschiedenisboeken? Ja, bevrijdingsdag heet het nu. Dus Joom uh, uh, ja Net als onze eigen bevrijdingsdag. En hoe wordt dat gevierd? Ja, um, ieder dorp uh, en stad uh, viert het uh, zelf. Ik ben uh, op dit moment uh, in het uh, zuid, ten zuidwesten van de hoofdstad, in Jadu. Dat is in de Nafusa-bergen. Dat was eigenlijk na Benghazi een van de eerste uh, stadjes die zich wist uh, te bevrijden van Gaddafi. En uh, ja, van daaruit is uh, daarna ook uh, uh, de rest, ja, de, de hoofdstad uh, bevrijd. Maar dat heeft wel een uh, half jaar geduurd. Ik hoor allemaal een gezang of zo op de achtergrond. Is dat feestgewoel? Ja, nee, dit is eigenlijk een beetje een verdrietig moment nu. Uh, ik ben, ben bij een herdenking uh, van uh, de vele doden die zijn gevallen. En het is hier al na 12, hè, dus de 17e februari is hier nu net uh, begonnen. Dus uh, ja, ik ben op een begraafplaats waar... Uh, hier in Jadu zijn 24 uh, strijders, uh, 42 strijders omgekomen. Maar in heel het land uh, getallen zijn niet helemaal duidelijk, maar... Uh, 10.000 uh, hoorde ik van een uh, functionaris van Binnenlandse Zaken vandaag. Plus nog eens 7.000 uh, vermisten. Wat een jaar ja, is het geweest op... in, in, in Libië. Gaddafi ja. weg, uh, een, een bijna burgeroorlog, een interventie. Uh, uh, allemaal ondusten. Hoe, hoe gaat het nu met de Libiërs? Hoe, hoe zou je het nu omschrijven? Ja, ja mensen zijn, zijn heel erg bezorgd. Uh, ze, ze weten niet... Wat te komen gaat. Um, je hebt allerlei milities. Uh, en, en, ja, die, die, die opereren een beetje onafhankelijk van elkaar. En die, die hebben allemaal hun eigen gebiedje, wat ze met ja, zwaar bewapend uh, uh, bewaken, zeg maar. Um, maar dat ze raken ook geregeld met elkaar in gevecht. en uh, ja, een paar weken geleden zijn er toen nog in de hoofdstad Tripoli een aantal doden gevallen. Uh, het vliegveld van Tripoli wordt er een van de milities bezet gehouden en, uh, en die verdienen daarna verluidt heel veel geld mee doordat ze alle douane inkomsten in eigen zak uh, steken en ja, de regering is daar helemaal niet blij mee, maar diezelfde functionaris van Binnenlandse Zaken waar ik het net over had, die ja, zag ook niet echt gebeuren dat die militie dat vliegveld gaat verlaten. En, ja, zo zijn er ja, heel veel problemen op te lossen. Ook de, ja, de criminaliteit is, is toegenomen. Onder Gaddafi was het gewoon echt veilig op straat. En ja, nu, nu moet je toch wel bang zijn dat je auto wordt, wordt gestolen als je s'nachts uh, rondrijdt. Maar heeft het uh, gewone maatschappelijk leven wel weer een beetje zijn loop gekregen? Is, is daar al wel weer sprake van? Functioneert alles weer? Uh, ja, ja, ja dat, dat eigenlijk wel. Behalve dat elektriciteit voortdurend uh, uitvalt. Maar ja, de scholen, de scholen zijn, zijn weer op gang. De universiteit uh, wordt weer lesgegeven. Um, ja, nu, nu, ja, dit, dit is ook, ook ja, een soort saluut, Een soort uh, van schoten die de lucht uh, in gingen. Dat, ja, dat is wel een beetje de manier waarop Libiërs feest vieren, nog steeds. Maar blijkbaar ook herdenken op, op dit moment. Um, maar inderdaad, ja, eigenlijk gaat het leven wel weer redelijk uh, zijn normale gang, vind, vind ik zelf. Behalve dus dat, ja. ja Behalve de zorgen, ja, je want, hoort, want, want ja. je zei: mensen zijn bezorgd. B waar zijn ze bang voor? Dat, dat uh, ja, nee, het oude regime ik, wat, wat, wat, terugkomt of, of dat er een, een, ja. een nieuw regime komt? Ja, onder, onder meer, uh, de, een zoon van Gaddafi heeft een paar dagen geleden gezegd, uh, die zit in Niger, en die zei van, nou, nah, jullie moeten nog maar eens op gaan letten, jullie in Libië, want het gaat helemaal niet goed. Want uh, zoals wij al gezegd hadden en mijn vader al gezegd had, van, als ik weg ben, dan valt het land uit elkaar in allerlei stammen die elkaar uh, zullen gaan uh, bevechten. En uh, nou, toen... Toen had hij dat interview gegeven en toen zeiden alle liebes van ah, dat is bluf, dat is bluf, uh, uh, het valt wel mee. Maar tegelijkertijd liet ze tegenover mij wel blijken van dat ze uh, ja, toch wel bezorgd zijn dat er wel iets gaat gebeuren. Dat er, dat er ja, morgen een bom of zo ergens gaat ontploffen. Ja, en, en Amnesty ja, ik... International signaleert intussen dat de voormalige opstandelingen uh, zich misdragen en dat er weer mensenrechten worden geschonden. Ja precies, dat is volgens mij wel echt een heel groot probleem. Ik ben nu met een stel van die militie, mensen dus op pad al de hele dag. En die, die, die, die doen daar ook helemaal niet moeilijk over. Ik bedoel, die Amnesty rapporteerde volgens mij vooral over uh, Tawarga. Dat is. Ja, mensen die aan de zijde, een dorp wat aan de zijde van Gaddafi streed tegen de opstandelingen. Nou, het hele dorp is uh, leeggehaald. Uh, alle huizen zijn plat ge geschoten. Uh, de bevolking heeft moeten vluchten. Heel veel anderen zitten in de, in de gevangenis. En uh, ja, heel veel van die mensen die in de gevangenis zitten zijn inderdaad gemarteld. En uh, die militieleden waarmee ik uh, op... op ben, die zeggen van ja, dat is hun verdiende loon. Die, die hadden eigenlijk helemaal geen zoiets van hey, dat, dat mag, mag helemaal niet. Die vonden, vonden het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. En ja, je, je moet natuurlijk wel begrijpen dat die mensen een jaar lang hebben gevochten... en heel veel vrienden hebben verloren en ja, nog steeds heel boos daarover zijn... en ja, nog steeds wraak willen nemen eigenlijk. Toch ja, en, en hoe jaar. zit dat met de rest van de bevolking? Want beginnen ze al met, met een soort gerechtigheid zoeken naar al die jaren van dictatuur... Ja, daar zijn wel allerlei plannen voor en uh, mensen vinden ook dat dat eigenlijk wel moet gebeuren als je verder met ze praat, met diezelfde militieleden waar ik het net over had. Sommigen zijn wat, wat uh, agressiever dan anderen, maar uh, de meer redelijke ingestelde die, die zeggen dan ook wel van nee, natuurlijk, we moeten allemaal verder leven en uh, die mensen moeten ook, ook terugkomen, maar... Ja, er zijn nog niet echt structuren voor, uh, voor gecreëerd. Er was natuurlijk ook helemaal geen rechtsstelsel uh, onder Kadasi. Dus dat moet allemaal nieuw worden opgezet. En dat is, ja, dat is nog lang niet. Het uh, staat, staat nog maar in de kinderschoenen. Dat stelt nog niks voor eigenlijk. Gerbert van der A, hartelijk dank vanuit Libië aan de vooravond van de eerste verjaardag van de opstand. Red. heartbreak overflows my head. Call. The To you, call them my rose blood red, heartbreak overflows my head. Call Columbine Friend of Mine werd uh, gezongen door Jonathan en Stephen Cohen, En die zaten allebei in 1999 op de Columbine High School in Colorado in de Verenigde Staten. En op 20 april van dat jaar schoten de tieners Eric Harris en Dylan Klebold... twaalf medeleerlingen en één docent van die school dood. Schrijver Tim Krabé is hier en hij raakte gefascineerd door deze daad. Deed onderzoek, vijf jaar lang maar liefst. En zijn boek erover verschijnt morgen. Wij zijn, maar wij zijn niet geschrift. Hartelijk welkom. Bij bladzij 24 ongeveer, misschien was het bladzij 25, kreeg ik buikpijn. Ja, nou ja, dat is de, de beschrijving, Echt de reconstructie van de schietpartij zelf. Uh, en ja, daar, daar zit ontzettend veel werk in. Omdat ik die heb samengesteld uit ongeveer 10.000 pagina's uh, getuigenverklaringen. En daar moet je doorheen als je dat boek wil lezen. Omdat uh, ja, je, je eerst moet weten wat er gebeurd is, wat ze gedaan hebben. Voor je eventueel zou kunnen gaan begrijpen hoe dat zover heeft kunnen komen natuurlijk. Het is gruwelijk, het is het, het is afschuwelijk. Ja. Voor, voor mij was het een, een hoofdstuk. Voor u zijn dat dossiers geweest. Tienduizenden bladzijden, getuigenverslagen. Wat bezielt iemand om zich vijf jaar lang in, in zoiets schuwelijks te verdiepen? Uh, de totale fascinerendheid uh, van het verhaal. En zeker ook... Uh, kijk, het was en is nog steeds, want het is actueel. Er zijn voortdurend nieuwe Columbines. Het was een... Historische gebeurtenis die nog steeds al zodanig wordt gevoeld in Amerika. Waar uh, je, dat merkte ik toen ik me ervoor ging interesseren, waar je in kon gaan. Dat bleken uh, dus de dagboeken van die jongens bleken beschikbaar te zijn op internet. Er bleken dus uh, gigantische dossiers met getuigenverklaringen te zijn. Het was, ik. Kijk, bij het schrijven van romans uh, overkwam me wel eens de gedachte dat ik graag zou willen zien hoe mijn romanfiguren zich in werkelijkheid. Wat ze gingen doen als ik zei: even los niet. En deze jongens zijn wel geen romansfiguren voor mij. En ik heb mijn eerste instantie echt willen richten op wat er echt gebeurd is. Maar het was toch alsof ik romansfiguren echt kon zien bewegen. En dat vond ik uitermate fascinerend. Er zijn al eerder boeken over geschreven. Dave Cullen, die had, had een, een jaar of twee jaar geleden, geloof ik, een boek erover. Ja. Er zijn een paar films over gemaakt. Waarom uw boek? Wa waarin verschilt dat? Omdat er. Tot, nou ja, mijn boek is gewoon het eerste behoorlijke boek. wat over die zaken is geschreven. De, re, de rest is allemaal waardeloos. Ja. U noemt dat boek van Dave Cullen. Dat is. Ik heb dus twee boeken over Columbine geschreven. die dezelfde samenvattende bedoeling hebben. als mijn boek. En daarvan heeft het slechtste van de twee, dat is dat boek van Dave Cullen... dat heeft het eigenlijk gewonnen. Dat wordt in Amerika beschouwd als het boek over Columbine. Het wordt zelfs in Nederland, toen die affaire met Tristan van der Vlister was... een jaar geleden, hebben diverse Nederlandse kranten Dave Cullen gebeld... om te vragen hoe dat nou precies zat. Dat boek is vreselijk slecht geschreven, maar dat is nog niet zo erg natuurlijk. Het is ontzettend slechte research, het staat vol met leugens... vol met verhalen en het heeft een boodschap. Het heeft namelijk de boodschap, die jongens die waren hartstikke gek... Dus het is niet de schuld van de Amerikaanse maatschappij... en het is niet de schuld van de cultuur. Daar, daar verdenk ik hem een maar beetje van. Maar jongens waren toch ook hartstikke gek? Nou, kijk naar mijn titel. Wij zijn, maar wij zijn niet geschrift, zeggen ze uh, op zeker moment. En uh, dat, ik zeg dat in het boek letterlijk. Ja, als je zoiets doet, dat geldt ook voor de, voor de Noor-Bruivik... Uh, als je zoiets doet, dan ben je natuurlijk gek... Maar wat is gek als niemand in je omgeving op het idee komt dat je dat bent? Dus ze waren niet gek in de impel, stimpel, stapel, gek betekenis. Ze hadden. Een het waren heel. functionerende uh, jongeren op het eerste gezicht. En niemand in hun omgeving kwam op het idee dat ze gek waren. Het waren geen gewone jongens. Maar er waren, ze waren ook niet heel erg anders dan heel veel andere jongens. Ze, ze hielden van computerspelletjes. Het, het spelletje Doom. Ja. waar je heel veel mag ja. schieten. Ja. Ze hielden van de muziek van, van Ramstein. Ja. ja, ze zijn ook wel eens weggezet als, als nerds. Die, die gepest werden. Uh, op ja, dat school. is, dat is een, een van de grote misverstanden. En dat, dat is een heel gevaarlijk misverstand. Omdat op het moment dat het gebeurde. werden ze door nerds en door gepesten in heel Amerika gezien als helden... die eindelijk eens iets hadden gedaan. Terwijl en in Eindelijk heel... iemand die iets tegen de bullies uh, exact. onderneemt. Exact. Zo werden ze gezien. Zo werden ze ze maakten ook, maakte ook video's zelf. Ja, maar wacht even. Dat ja. was dus helemaal niet waar. Als je dat, die zaak gaat analyseren... dan zie je dat ze zelf net zo hard pesten als dat ze gepest werden... en dat pesten nauwelijks een rol heeft gespeeld... bij het ontstaan van die schietpartij. Dus al die copycats die daar achteraan komen die baseren zich op de verkeerde uitleg van die hele affaire. Ze werden helemaal niet zo ontzettend gepest. Ze waren wel geobsedeerd door geweld, dat kan ik wel gerust zeggen. Nou, Eric Harris was geobsedeerd door geweld... en Dylan Klebold helemaal niet. Je vindt, in als je zijn dagboeken leest... kijk, eh, op al andere momenten zit hij met Eric eh, mee te schreeuwen... Eh, maar in zijn dagboeken schrijft hij helemaal niets over geweld. Een van mijn ontdekkingen van die hele affaire is ook... dat op het moment, op die ochtend dat ze samen naar school gaan om dat te doen is het voor geen van beiden wat ze wezenlijk willen. Je kan heel duidelijk aanwijzen in die dagboeken... dat Eric Harris eigenlijk niet meer wil... maar dat hij door de sociale druk van Dylan niet meer terug kan. En Dylan uh, is eigenlijk de drijvende kracht geworden... en is helemaal niet geïnteresseerd in die massamoord. Die wil zelf dood om zich met een... Onduidelijke... Dus dat is precies andersom dan tot nu toe wordt ja. aangenomen, de, de verhouding tussen de twee. Nou, ja, Dat komt onder andere door die kullen die die twee afschildert als een, uh, een, een, een, een psychopathische mastermind en een depressieve volgeling. En als je echt je ervoor interesseert en dat goed analyseert, dan zie je dat het niet zo was. We gaan luisteren naar een fragment dat ze zelf tijdens een soort videoclas op school hebben uh, gemaakt. En, en dan hoor je ook een beetje in welke sfeer ze verkeerde. Ja! Damn piece of punk ass shit! Do not mess with that freaking kid! If you do, I will rip off your goddamn head and serve so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for four freaking months! Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? <laughs> Ja, over de definitie van gek kunnen we uh, twisten. Maar, nee, maar er is wacht, wel even, iets aan de hand, toch? Wel, nee, hier moet je... Dit wordt altijd uit zijn verband gerukt. Dit zijn twee jongens die, dat is heel interessant... een schoolproject maken waarin ze als het ware... als een generale repetitie die schietpartij... die ze dan al van plan zijn, naspelen. Maar dit zijn twee middelbare scholieren... die boos zijn op amateurtoneelmatige manier spelen. Juist ook dat fragment van Dylan... het eerste van de twee dat je hoorde... dat zou je uh, in zijn geheel moeten zien. Want die schiet namelijk in de lach, die kan zijn... Uh, ik geloof dat wat je hier hoorde, de derde teken is, dan kan hij het eindelijk. Maar twee keer daarvoor uh, raakt hij zijn tekst halverwege kwijt. En dan zie je hem in lachen uitbarsten. En dan heeft hij een ontzettend lieve lach. Dus dit zijn gewoon, zoals iedere overal ter wereld, jongetjes... die boos en angstwekkend willen spelen en helemaal niet kunnen acteren... zoals die dat zouden doen. U noemde het eerder uh, romanfiguren. Dat u als, als romancier eindelijk uw personages in het echte leven kunt waarnemen... Heeft u sympathie voor ze gekregen? Nee, ik heb absoluut geen sympathie voor ze gekregen. Maar het is wel interessant dat mijn, uh, zeg mijn grotere antipathie... Of mijn... Het is verschoven. In het begin vond ik Eric Harris de grootste klootzak van de twee. En Dylan Klebold vond ik wel een beetje zielig in zijn meegesleeptheid. En, en door wat ik allemaal gelezen heb erover... ben ik Eric Harris meer uh, een zekere sympathieke trekjes uh, vinden, gaan krijgen. En bent, Dylan... u, bent u dichter bij een verklaring gekomen? Ja, ik ben, ik ben behoorlijk dicht bij een verklaring gekomen, uh, die wil ik natuurlijk ook wel geven. Eric Harris was een jongen die niet heel erg verschilde van andere pubers die voor zich, en ik heb het vergeleken met The Catcher in the Rye in, in, in mijn boek, een jongen die uh, het volwassene leven eraan ziet komen en die ziet hoe vals dat is en hoe echt dat, hoe onecht dat is en die zet zich af tegen de valsheid daarvan. En bovendien is hij uh, geïnteresseerd in wapens. En hij heeft een verschrikkelijk minderwaardigheidscomplex. Dus hij begint te brallen dat hij de hele wereld zal gaan vermoorden. Dat is, zeg ik ook in mijn boek, op zich nog niet zo verschrikkelijk raar. Dat komt heel erg vaak voor. En Dylan Klebold heeft, die is echt wel getikt. Alhoewel niemand in zijn omgeving dat zag. Maar als je die dagboeken leest, zie je aan het eind... die jongen die is echt, daar, daar, daar klopt iets niet aan. En die had de droom om zich in een soort gelukzalig namals te verenigen... met een meisje van wie hij hield. Dat was zijn doel van de schietpartij. En het interessante is dat hij dat nooit aan Eric Harris verteld heeft. Die wist daar helemaal niets van. Maar dat kan je duidelijk afleiden uit die dagboeken. En dit soort analyses zijn nooit eerder gemaakt. Uh, dus, uh, en die had iedereen kunnen maken die dat materiaal goed had bestudeerd. Ze, ze gingen schieten door die school... Uh, vooral in de bibliotheek hebben ze heel veel mensen uh, ja. afgeschoten. Ze, ze wilden uiteindelijk de boel opblazen. Ja. Dat is niet helemaal gelukt. Eigenlijk valt het aantal doden, 13 nog wel mee als je het zo leest... Ja, ze wilden, uh, hun droom was 500 mensen of zoiets te vermoorden. Maar de, e, e, zoals ik in mijn boek ook zeg, ze hadden bommen neergezet in de kantine. En daar hadden ze helemaal uitgerekend en uitgekiend op welk moment die kantine het drukst was. Er zaten er 500 kinderen, dan moesten ze afgaan. Maar ik heb goede analyses van kenners gelezen waaruit blijkt dat ook met die bommen... er niet zo verschrikkelijk veel slachtoffers zouden zijn gevallen. Maar het was wel hun bedoeling inderdaad. Maar die bommen gingen helemaal niet af. En toen zijn ze maar gaan doen wat bijzaak had moeten zijn. Toen zijn ze de school ingetrokken en daar gaan schieten. En het gekke is ook dat ze in een kwartier al die doden hebben gemaakt. En toen nog een half uur door die school hebben rondgelopen met al die schietwapens. Waar in overal in klaslokalen nog zichtbaar, daar hadden ze ook wel oogcontact mee, kinderen verstopt zaten die ze ook hadden kunnen vermoorden. Dat hebben ze dat laatste half uur, hebben ze niemand meer geraakt zelfs met hun wapens. Hoe is het mogelijk dat, dat jongens uit een vrij normaal gezin... Eh, nette ouders, een eh, relatief normale Amerikaanse ja. opvoeding... eigenlijk is daar niet zo heel veel raars aan. Hoe is het mogelijk dat die dan ineens... al het respect voor menselijk leven zomaar verliezen? Dat komt doordat ze dat plan tegen elkaar hadden zitten brallen... en omdat ze zichzelf tamelijk bewust desensitiseerden, zoals het heet. Ze namen zich voor om zich voor te stellen dat die mensen die ze dood gingen schieten poppetjes waren uit het spel Doom. Je kan ook heel duidelijk zien, want dat, dat wordt ook heel vaak andersom gezien... dat Eric Harris, die wordt gezien als een psychopaat... had zeer veel medegevoel, of zeer veel, maar die had medegevoel voor mensen. Die is zich er zeer bewust van dat het moeilijk voor hem zal zijn... om mensen te gaan doodschieten. Maar dat zal hij kunnen. Ik moet mijn gevoel uitschakelen, ze, uh, schrijft hij ergens. En dat zal hij kunnen door me voor te stellen dat er zombies uit uh, Doom zijn. En u zei het al eerder, het heeft navolging gekregen. Uh, het is een soort voorbeeld geworden voor, voor anderen. Ja. High school shootings ja. Uh, ja, zijn eigenlijk een genre geworden... Ja, nou dat waren ze toen al, maar zij hebben op allerlei manieren... van heel veel mensen hebben zij dat idee gekaapt, zal ik maar zeggen. Zij zijn de spreekwoordelijke schoolshooters geworden. En iedereen die dat later is gaan nadoen... Uh, verwijst naar Columbine en niet naar eerdere gevallen daarvan. En allemaal willen ze eeuwige roem uiteindelijk. Ze willen allemaal ten onder gaan, maar ook... Dat, dat, is, dat iedereen hun naam kent. Het speelt een rol. Ik zou ook niet willen zeggen dat dat nou doorslaggevend is... maar het speelt bij die scooting, shootings vaak een rol. Kijk, Tristan van der Vlis, die ook zeer op Columbine uh, uh, geïnspireerd was... de jongen van Alf aan de Rijn, die zes doden maakte... Die, die was behoorlijk gek en die wilde God straffen... Voor, omdat God zulke slechte dingen deed. Dus die had. Uh, ik heb nooit iets over die jongen gelezen... waaruit bleek dat hij beroemd wilde worden. Maar veel van die anderen wel. Is onze fascinatie voor, voor deze gruwel... Juist niet ook wat de daders drijft. Uh, het speelt een rol dat ze graag uh, uh, berucht, voorgoed en eeuwig berucht willen zijn. Maar um, ja, mijn boek zal er hopelijk toe bijdragen dat die de copycats kunnen inzien... dat ze alleen nog maar zullen bijdragen aan de roem van Eric en Dylan. En niet aan hun eigen roem. Ze zullen heel snel vergeten worden. En de roem van het dan weer genoemde Columbine zal gegroeid zijn. Het boek heet Wij zijn, maar wij zijn niet geschrift. Tim Krabé, hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Een rare vertoning gisteren tijdens de Champions League-wedstrijd... Bayer Leverkusen-Barcelona. Twee spelers van Leverkusen maakten in de rust ruzie... omdat ze allebei hun shirt wilden ruilen met hun tegenstander Lionel Messi... de beste voetballer ter wereld. Uiteindelijk kregen ze er allebei eentje... maar de club vond dat ze zich op de wedstrijd hadden moeten concentreren... en die heeft de shirtjes gewoon weer afgepakt. Aan de telefoon Jan van Halst, oud-voetballer en analist bij Studio Sport. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Wat zeg je nou? Heeft, de, heeft Leverkusen die shirts er afgepakt? Ja, Leverkusen heeft gezegd, jullie hadden een beetje moeten concentreren op die wedstrijd. Lever maar weer in die shirtjes. Schandalig, schandalig. Waarom? Dat, dat, is, dat is toch een gepaste straf? Dit is, dit is de, de, de, de kern waar voetbal om draait, om, om, om helden, om, om uitblinkers. Het valt me tegen dat ze dat pas in een rustruzie over maakten. Dat doe je voorafgaand al in de spelers tunnel. Maar is het niet raar dat, dat volwassen mannen ruzie gaan maken om, om een shirtje? Juist niet, juist niet. Dat is de dit essentie is toch, van voetbal. Ja, dit is toch hartstikke leuk. Ze, ze, zijn, ze zijn trots dat ze tegen zo'n wereldster als Messi mogen spelen. En ja, dat is een vast ritueel dat je dan het shirt probeert te bemachtigen. Zodat als je over twintig jaar je kleinkinderen mee naar zolder neemt... en zegt, kijk eens, opa heeft nog tegen Messi gevoetbald. Dat welke... het, dat, en dan gaat het eindelijk in. niet om geld, om al miljoenen, maar het gaat om, om de essentie van het voetbal. En dan krijg je dan ze een sanctie. Om, welke ja, shirtjes ja. Uh, welke shirts heeft u zelf nog uit uw uh, tijd als voetballer? Ik heb een, een shirt van uh, Fieri gekregen. Dat was een hele grote Italiaanse uh, spits. En ik, nou, ik was zo trots. En, en, en, ja, die zal mij helemaal niet meer kennen, maar die kwam naar me toe en zei, van mij een shirtje even. En is nou, dat shirtje nog, nog ergens in, in Huizen van Hals te bewonderen? Ja, nou en of. Ja, die ligt bovenop zolder. En, uh, en die bewaak ik ook. Ik heb laatst mijn zolder opgeruimd. En uh, nou, daar kwam ik hem weer tegen. Nou, ik heb hem een keurig uh, plekje in, uh, in een hoekje gegeven. Komt niemand aan. En hoe ruikt zo'n shirtje dan na zoveel jaar? Uh, daar kwam een wat vreemd luchtje vandaan. Dat, uh, dat moet ik wel... Uh, maar dat, dat hoort ook niet bij een shirtje. Heerlijk. Je moet niet aan denken dat dat uh, naar Chanel ruikt of zo. Een beetje, beetje vreemd luchtje. Je denkt, oh ja... Opgedroogd zweet uit de jaren 70 of zo. Ja, dat, dat, ja, is, ja, dat is wat gelassen. je wil. Niet gewassen. Wordt ook nooit gewassen. Maar het is dus de essentie van voetbal: geen sancties. Belachelijke actie van Leverkusen. Jan van Halst. Hartelijk dank. Graag gedaan. En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Het Oog op Morgen. Ik wens u nog een prachtige nachtrust. Tot morgenavond.